Kreeg een plotseling ons smetje, in de hoofdstad, een leuk nichtje op bezoek. Ergens, van het platteland, maar leuk gekleed, Over hakjes en zo'n nieuw gloed. Gingen natuurlijk met haar de stad bekijken, zalden van moeheid bijna te zwijgen. Maar een nichtje bleef dit, dus toen keken we opzij, en van starre ontzetting zongen wij toen allebei je schoenen aan, Lucie, zo kan je hier niet lopen Doe je schoenen aan, Lucie, ga anders niet kopen Zie je niet hoe Iter, na je vele vuurt, duurt Lucie, blijft bij ons een beetje uit de vuur Doe je schoenen aan, Lucy. we lopen ons te schamen Doe je schoenen aan, Lucie, zoiets moet toch geen dame doen. Want dan zijn je schoenen, drie maarten te klein. Als je mooi wilt zijn, dan leid je dik voor spijt Lucie, stop nou met die grappen. Weet je dat we heel goed snappen? Dat dat alles in jouw dorp best gaat. Maar je loopt hier midden in de kalverstraat. Doe je schoenen aan Lucie, ik had een beetje spoed. had je blanke voetjes worden hier zo zwart van groet. Niet zo eigenwijs nou, straks heb je spijt. Doe je schoenen aan Lucie, deze grote leid. <tied> En nou zich mee bemoeien. Een bekeuring is aan een Julu-brok, omdat. Volgens die agenten is geen grap. ze eet dat ongezonde aandacht erop. Lucie, zijn man, moet je mij daarvoor bekeuren, dat kan alleen kees van donder gebeuren. Maar gaan wij hier zo door, in het kuisje Nederland, zingt de ieder, beslist, volgend jaar aan stille strand. Doe je schoenen aan Lucy, zo kan je hier niet lopen. Doe je schoenen aan Lucy, ga anders niet bekopen. zie je niet hoe ieder, na je tenen vuurt. blijf bij ons een beetje uit de. Doe je schoenen aan Lucie. geloof me nog te schamen. Doe die schoenen aan Lucie, Zo zoiets doet toch geen dame. Want al zijn je schoenen, drie maanden te klein. Als je mooi wilt zijn, dan leid je dikwijls bij. Lucie, stop maar met die grappen. Weet je, dat wij heel goed snappen. Dat dat alles in jouw dorp best gaan, maar je loopt hier midden in de. Tal van straat, doe je schoenen aan, Lucie, ziet als het kan een beetje spoed. Want je planken, voetjes worden hier zo zwart als rood Niks zo erg aan bijstaan, straks heb je spijt. Doe je schoenen aan, je ziet ook ook